Ik wil vandaag beginnen met de brief van Paulus aan de Hebreeën. Het onderwijs wat Paulus geeft aan De Hebreeën. En dat is best wel opmerkelijk. Van wat zijn de Hebreeën? Dat zijn de Joden. Paulus komt daaruit vandaan. <coughs> zijn allemaal zijn ze onderwezen vanuit de Torah. En waarom is het in vredesnaam nodig dat Paulus de Hebreeën onderwijst? Ik zou zeggen dat ze eigenlijk hetzelfde zouden moeten weten als Paulus. Nou, dat is dus blijkbaar niet zo. Dus vandaar dat Paulus de Hebreeën gaat onderwijzen. Dus eigenlijk een beetje een docent die de docenten gaat onderwijzen. Nee, dat lijkt het een beetje op. Zijn er zijn heel veel stellingen over de Hebreeënbrief. We gaan er even een, langs. Deze brief is geschreven aan de Joden in Israël. <coughs> Logisch, hè? dat staat aan, aan de Hebreeën. Dat zijn de Joden in Israël. Tweede, Joden die de Torah kenden. Dus niet zomaar mensen die in het wilde weg leefden. Nee, echt Joden die dus opgevoed waren in de Torah. Die echt gedegen onderwijs hadden gehad in de Torah. Elke verwijzing dus die niet zou kloppen met de Torah, dus als Paulus iets zou zeggen wat in tegenspraak was met die Torah of met de tenach, die zou fel afgewezen worden. Want de Hebraïus die wisten wat er in de Torah stond en wisten ook wat de consequenties waren als je tegen de Torah in zou gaan. Dus als Paulus dwaarleeringen zou verkondigen, dan zat er maar één ding op en dat is stenigen. Dan zou hij dus gewoon gestenigd worden. Want dat staat in diezelfde Torah. En Paulus zegt zelf dat hij nooit tegen de Torah is ingegaan. Nou, dat is eigenlijk de basis van mijn preken over de brief aan de Hebreeën. Voorstanders die zeggen dat Paulus de schrijver was. Want er is altijd een hele hoop discussie over wie is nou de schrijver geweest. Ik voor mij geloof voor de volle 100% dat het Paulus is geweest. Maar goed, daar toch eventjes aandacht aan gegeven. Vroege kerkschrijvers aanvaarden de brief als een epistel van Paulus. Nou, dat is fijn, hè? Dat als het erop staat, weet je wel, van uh, ik ben Paulus en ik schrijf een brief aan de, uh, de Hebreeën, Dat dan latere mensen zeggen van, oh, geloven toch echt dat Paulus het was die dat schreef? Weet je wel, je ondertekent een brief met je handtekening en je zegt, nou, we geloven toch dat hij dat geschreven heeft. Ja. In de die papier is nummer 2 van rond 200 na Christus, komt er onder de negen brieven van Paulus voor. Dus ook toen was het al bekend dat de brief van Paulus was... Hij werd mogelijk geschreven in Italië. Kun je een beetje uit de tekst ook ophalen. Hij noemt een aantal dingen. Bijvoorbeeld Hebreeën 13 vers 24. Dan zeg je nou oké, okay, hij was dus echt in Italië toen hij geschreven had in gevangenschap. En Timotheus was bij hem. Kun je ook uit Hebreeën 13 vers 23 halen. De leer is typisch Paulijns vanuit Joos perspectief geschreven aan Joden. Ik vind ook de vind ik helemaal Paulijns eigenlijk. Tegenstanders, die heb je ook. Die zeggen, Paulus was helemaal niet de schrijver. En waarom niet? Omdat Paulus spreekt van wij. In bijvoorbeeld Hebreeën 2 vers 3. Zou hij niet de schrijver zijn omdat hij schrijft wij. Hij schrijft meestal ik. Maar nu schrijft hij wij. ik denk, hé. Hey, aan wie was die brief ook alweer gericht? Ja. Aan zijn broeders. Natuurlijk schrijft hij wij. Dat is toch logisch. Als je aan je eigen familie schrijft. Dan schrijf je wij. Dan schrijf je niet meer ik tegen hun. Maar dan ben je wij. Dus ik vind dat een heel raar en zwak argument. De stijl, woordkeus werkt erg af van andere brieven van Paulus. Mijn indiezen redeneert rond niet. Paulus heeft de tijd in de gevangenis. He? Nou, waarom? Omdat hij, zeg maar, veel dieper op dingen ingaat dan wat hij eigenlijk gewend was. En hij maakt ook bepaalde conclusies die hij niet maakt als hij het tegen de heidenen heeft. Logisch, want nogmaals, hij heeft het tegen zijn broeders. Die weten waar het over gaat. Dus hij hoeft niet bepaalde dingen uit te leggen. Maar ze weten het. De brief gaat uit van de Septuaginta. Paulus schrijft in andere brieven vaak over seksuele moraliteit. En over gebruik van rijkdom. In deze brief niet. Logisch. Nogmaals, deze brief is aan de Joden. Die kenden de Torah. Die wisten wat de impact van de Torah was op je leven. Paulus gebruikt normaal sterke termen voor het verschil tussen Joden en Heiden, Maar in deze brief niet. Ja, Logisch. Hij is alleen maar aan de Joden geschreven. Dus ik vind al die argumenten. Gaan voorbij aan het feit aan wie de brief geadresseerd is. Ze kijken alleen maar vanuit hun eigen perspectief. Vanuit wij zijn de heidenen. En die brief is aan ons geschreven. Dus dan doet hij raar. Nee, het is net andersom. Hij is geschreven aan de joden. En jullie mogen meelezen. Dat is een heel ander perspectief als wat hun van uitgaan. Paulus gaat normaal bij de behandeling van de wet in op de ethische aspecten. Bij deze brief niet. Alleen op de cultus van de wet. Logisch, hij heeft het over joden. Dus ik, ja, ik snap die logica van die mensen niet. In zijn brieven schrijft Paulus vaak over ik en in de brief over wij. Logisch, hij sluit zichzelf in. Hij heeft het tegen zijn broeders. In Hebraïne 9 vers 4 staat de vergissing. Is dus Paulus niet, zeggen ze. Nou, kom maar vanzelf op. En hij zegt, Jezus Christus in plaats van Christus Jezus. In de andere brieven schrijft hij over Christus Jezus. En in deze brief schrijft hij over Jezus Christus. Ja, is dat een groot verschil? Ik weet het niet. Ik weet niet waarom je daarover moet vallen. Geen idee, geen idee. Misschien, denk ik, omdat hij dus nu zegt, zoals wij het zouden zeggen, is dus Yeshua de Messias. En hier zegt hij dus de Messias, Yeshua. De heidenen, die kenden geen Messias. De joden waren gewend aan een Messias en hij geeft een naam aan die Messias. Dus daarom zegt hij, hij zet eerst een naam. zoals dus als jullie kennen het begrip Messias... Ik heb een naam daarvoor, dat is Yeshua, de Messias. De heidenen moesten wennen aan de Messias. Dus daarom eerst de naam Messias. We hebben het over de Messias, die verlossing gaat brengen. En die heeft een naam, dat is Yeshua. Maar dat is mijn uitleg. Misschien dat ik ooit nog een keer in de gelegenheid kom om het aan Paulus zelf te vragen, wie weet. Goed, waar we gaan beginnen. Hebreeën 1, vers 1. Nadat God voorheen, dus vroeger, vele malen... En op vele wijze tot de vader gesproken had door de profeten. Heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon. Nou dat moet eigenlijk al een beetje als een bom ontploft zijn bij de joden. Wat? De profeten kenden ze. Dat stond allemaal op schrift. Maar gaat hij nou zeggen dat hij tot ons gesproken heeft door de zoon? Welke zoon? Waar heeft Paulus het over? En let wel, hij spreekt dus tegen zijn eigen volken... Dus hij gaat ineens zeggen dat hij ervan op de hoogte is dat, want als je dan praat over de zoon en eerst over profeten, dan betekent het dus dat de zoon van God hier op aarde is geweest. En dat hadden ze drommels goed in de gaten. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Zo is het vertaald het moet zo zijn hè. Voor wie hij ook de wereld gemaakt heeft dus G1223. Ik zal het even laten zien. Er staat Dia als eerste woord staat er voor, maar dat kwam niet in de kraam te pas en daarom hebben ze het tweede gepakt door. Ik denk dat het voor moet zijn, want hij heeft alles geschapen staat er ook voor de Messias. Het is ontzettend jammer dat zulke fouten ingeslopen zijn om het denkbeeld van Rome over heel de Bijbel te leggen. Het is niet anders. We kunnen er alleen maar op wijzen... en er steeds tegen ageren, zeg maar, voor me sluisteren. Het staat er verkeerd vertaald. Het hoort anders te zijn. Hij, dus de Zoon... die de afstraling van Gods heerlijkheid... en de afdruk van zijn zelfstandigheid is... die alle dingen draagt door zijn krachtig woord heeft, nadat hij de reiniging van onze zonde door zichzelf tot stand had gebracht, oh, wacht even, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Nou, dat is al opmerkelijk, hè? Als Yeshua, zeg maar, een van de hoogste majesteiten zou zijn, sterker nog, hij zou God zijn, hoe kan hij zich dan aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen gezet hebben? Daar heb ik wat moeite mee g 541 reflected brightness, weerspiegelende glans. Denk aan Mozes. Op het moment dat Mozes boven was geweest op de berg Sinai en met Yahweh had gesproken, dan glansde heel zijn gezicht zo sterk dat de mensen hem niet meer aan konden kijken. En ik denk dat dit bedoeld wordt, ook met Yeshua, dat Yeshua de afstraling was van Gods heerlijkheid. Die heeft Gods heerlijkheid naar de aarde gebracht en laten zien en laten merken... ...wat het was om in Godse aanwezigheid te zijn. En dat had een enorme impact op de mensen om zich heen. Mensen die werden genezen. Mensen die raakten van hun boze geesten verlost. En noem maar op. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. Karakter, zouden wij zeggen. De exacte expressie van zijn karakter. Dus de exacte weergave... ...in zijn totaliteit... ...van het karakter van zijn vader... Dus het karakter van Yahweh. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen... als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft... voortreffelijker is dan die van hen. Van de engelen dus. Dus als dan iemand zegt dat hij de engel was... dan verwerpen we dat. Want Yeshua was niet de engel... en Paulus zegt dat hier ontzettend duidelijk. Dus als je zegt dat Yeshua de engel was... Dan ga je voorbij aan wat Paulus geschreven heeft. Die notabene een ontmoeting heeft gehad met Yeshua zelf. Hij was geen engel. Hij was de zoon. Want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd. U bent mijn zoon. Heden heb ik u verwekt. Hier staat dat Yahweh nooit gezegd heeft tegen een engel. U bent mijn zoon. En dat sluit uit dat Yeshua een engel is. Verder. Ik zal hem voor, tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En dat gaat nog steeds, dat is opgehangen aan de vraag tegen wie van de engelen heeft God dat ooit gezegd. Niemand dus. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, dan laten alle engelen van God hem aanbidden. Ja. Nou, als hij dan engel zou zijn, dan moet hij zichzelf aanbidden. Dan heb je toch een beetje een probleem, denk ik. Wat staat er bij aanbidden? Iemand kussen of ervoor neerbuigen om hem eer te bewijzen. Het gaat niet over het bidden zelf. Sterker nog, Yeshua heeft dat verboden, wilde niet dat mensen tot hem baden. En laten we er ook niet mee beginnen. We mogen hem eer bewijzen. De allerhoogste eer, maar niet aanbidden. Dat is bestemd voor Yahweh. En van de engelen zegt hij weliswaar: die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij: Jawel, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. Nou ja, maar hij zegt iets zelf. Hij is God. Zie maar, dat staat daar: 23:16. Theos, een God of godin, een algemene naam voor goden of hoogheden. Nou, gaan we betwisten dat Yeshua een hoogheid is? Nee, hij, is, hij heeft alle macht gekregen op hemel en aarde onder Yahweh. Net zoals Jozef alle macht had in Egypte. Maar op het moment dat Jozef zich ging verheffen en zei dat hij de Farao was, dan ging zijn kop eraf. En ik denk dat Jozef een enorm voorbeeld is van Yeshua... Als iemand die dus echt zeg maar, dus al vooruitgestuurd werd om zijn volk te redden. Een geweldig mooi verhaal. Hè? Dus dit gaat niet over het God zijn zelf. Want dan zou je ook kunnen zeggen als God op een gegeven moment tegen Mozes zegt. Luister ik heb jouw God gemaakt voor Farao en voor jouw broer Aaron. Zou de Mozes ineens God gemaakt zijn? Nee, het gaat om het begrip dat hij zeg maar, dus hoger verheven is geworden. En het woord van God spreekt. En dan voor eeuwig bestaat voor altijd, voor eeuwig. Aion. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God, uw gezalfde God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Nou, ook hier weer, hè? van de staat maar die Theos. En hij is gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellen. In het begin hebt u, heren, was dan Jahwe, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Jahwe heeft alles geschapen wat er maar geschapen kon worden. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd en ze zullen alle verslijten als een gewaad. Kunnen wij ons bijna niet voorstellen, maar het staat wel opgeschreven. Als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden, maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Nou, als er hier staat verwisseld worden, betekent dus dat dus de ene mantel eigenlijk uitgetrokken wordt en de andere wordt aangedaan. <tiek> met andere woorden, de hemel en de aarde zullen gewoon blijven bestaan. Zij het dan in een andere hoedanigheid. Maar het is niet zo dat het weggegaan wordt, zal en dat we met z'n allen naar de hemel zullen gaan. Psalm 102, die zegt het ook. Je hebt voorheen de aardige grondvest, de hemel is het werk van uw handen, die zullen vergaan. Maar u zult stand houden, zij allen zullen versluiten als een kleed, u zult ze verwisten als een gewaad en ze zullen verdwijnen. Maar u blijft dezelfde, aan uw jaren zal geen einde komen. Dus wat Paulus hier zegt is gewoon direct gekopieerd uit de psalmen. Dus het is niet iets wat Paulus zelf verzonnen heeft, nee dat was al helemaal gebed in de profetie van David. En tegen wie van de engelen heeft Jabe ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand? Totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten. Nou, Dan heb je al een probleem als je engel bent. Want een engel die heeft geen voeten. Althans, dat is een geest. Heb ik gelezen. Dus hoe kunnen ze dan toch in vredesnaam een voetbank voor zijn voeten krijgen? Als hij een engel is. Nou, het antwoord is duidelijk denk ik. Hè? Zijn ze niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Dus waar zijn die engelen voor? Die zijn ervoor om die te helpen die de zaligheid zullen beërven. Nou, daar kunnen we dus ook gebruik van maken. Hè? Je gaat er niet tot bidden zoals de Roomse kerk. Je gaat er niet een of andere hokerspokers aan toevoegen. Nee, het zijn gewoon dienende geesten die Yahweh inzet. Dus wat doe je dan? Dan bid je tot de Heer die die, mensen uitzend, of die, die geesten uitzendt. En die zullen je dan ten dienste zijn. Want dat zegt hij zelf. En soms merk je dat ook wel met kinderen. Hè? Dan zeg je van, nou, je hebt echt een engeltje op je schouder gehad... En wij geloven echt dat het ook echt zo is... als we af en toe met onze kinderen, toen ze klein waren... ze ziet wat ze, wat ze deden, wat ze uithaalden... en dat het allemaal net goed ging. Dan, zeg je, nou, dan moet er toch wel een soort beschermengeltje zijn... die ze bewaard heeft. Gerelateerd aan de kwaliteit van de geleverde service. Heb ik ervan gemaakt. He? Ze zijn allen dienende. Ik nou, dacht, weet je wat, laat ik het eens een beetje in moderne taal zetten. Zoals iemand een advertentie zet... van wat doen wij als dienende geesten? Wij leveren kwaliteit... We geven een dermate service. Ja? Wij zijn dienstbaar in dienstbaarheid. Ik vond het een hele sterke eigenlijk. He? Ik denk, dat is toch een mooi reclamebordje... voor degene die in dienst zijn van Yahweh. Dat zou heel mooi zijn als wij dat ook zouden zijn. Dienstbaar in dienstbaarheid. Zou toch mooi wezen? Ja. Daarom, in Brea 2 vers 1... moeten wij ons te meer houden aan wat door ons gehoord is. Schema. Opdat wij niet op enig moment afdrijven. Ontglippen. Dus we hebben het gehoord. We hebben het erachter op geslagen. En toch laten we het eigenlijk ontglippen. We laten het eigenlijk langzaam weglopen. En we doen er niets meer mee. Dat was niet de bedoeling. Zegt Paulus. Want als het woord dat door engelen gesproken werd al bindend was. Ja, dus als dat woord al zoveel kracht had. Dat het eigenlijk niet ontbonden kon worden. En elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving. Dus als je geen acht gaf op hetgeen wat door engelen gesproken was. Als dat al een vergelding waard is, hoe zullen we dan ontvluchten... als wij zo'n grote zaligheid veronachtzamen die in het begin door Yahweh verkondigd is... en die aan ons is bevestigd door hen, en hebben ze hem toegevoegd... maar dat staat er niet, die gehoord hebben staat er. En dat is een totaal andere zin met een totaal andere betekenis... als er staat door hen die hem gehoord hebben... Nee, het ging over degene die gehoord hebben. En dat gehoor is schema. Dus die gehoord en gedaan hebben. En dat is een totaal andere betekenis als je zegt van ja... Als de mensen die hem gehoord hebben, moeten luisteren. Ja, hij heeft al wat, wat gezegd. En ik heb het wel gehoord, maar ik heb er geen acht op geslagen. Maar daar heeft Paulus het niet over. Hij heeft het echt over degene die gehoord en gedaan hebben. Dus die... Nee, het is echt misleiding, ja. Het is volledige misleiding. Het is prettig dat het wel schuin gedrukt staat. Maar wie ziet dat nou? Dus ik ben een groot voorstander van om al die hulpwoordjes die erin zijn om die eruit te smijten, uit de Bijbel. Want die geven alleen maar verwarring en een hoop geruis die er niet thuis hoort. Dus hoe zullen we ontvluchten als we zo'n grote zaligheid van onachtzame die in het begin door Yahweh is verkondigd. En die aan ons is bevestigd door hen die gehoord hebben. Nee, want dat hoort er dus grote te staan als de grondtekst. God heeft daar bovendien mede getuigenis aan gegeven... door tekenen, wonderen en allerlei krachten... en gaven van de Heilige Geest over inkomstig zijn wil. Nou, dat is duidelijk. Hè? Dat is al, het het is niet, was niet iets nieuws wat Yeshua deed. De profeten deden exact hetzelfde. Hè? De profeten hebben ook doden opgewekt. Die hebben melaatsheid ge, ge, gereinigd. Die hebben zieken genezen. Nee, dus al die tekenen en wonderen... en allerlei krachten... die gebeurden al... door mensen die vervuld waren... ...met de heilige geest en daar de gaven van gekregen hadden. Overeenkomstig de wil van Yahweh. Want hij heeft de komende wereld, waarover wij spreken, niet onderworpen aan de engelen. Nou, dat zou ook al een probleem zijn als je gaat verkondigen dat hij de engel is. Yahweh heeft die komende wereld niet onderworpen aan de engelen. En dat sluit dan, zou dan ook zijn zoon insluiten. Maar iemand heeft ergens getuigd... Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? En dat is ook wonderlijk. Als je nagaat hoe groot God is... Ik heb het wel eens laten zien aan de hand van de planeten. Als je dan ziet hoe klein de aarde is... Dat is nou ja, je ziet het niet eens meer. Als je het hele heelal laat zien... Dan denk je, joh, het is toch onvoorstelbaar dat Yahweh... Dat dit allemaal geschapen heeft. Ons op het oog heeft. Ja, een stofje. Nog niet eens, hè? Psalm 8, vers 5. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind dat u naar hem omziet? He, ook weer direct uit de psalmen gehaald. Psalm 144, vers 3. Ja, weer wat is de mens dat u hem kent, de sterveling dat u aan hem denkt? He, dus hij heeft dat gekoppeld eigenlijk, dat u aan hem denkt en naar hem omziet. Hij heeft deze twee psalmen heeft hij eigenlijk samengevoegd en dat zo direct geciteerd. U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. En die hem, dat gaat dan waarschijnlijk over Yeshua met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Hij heeft alle macht overgedragen aan Yeshua tot het einde. En dan zal Yeshua alles weer overdragen aan de vader, want dat staat er. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen... want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem... heeft hij niets uitgezonderd dat hem niet onderworpen is. Ik heb erbij gezet, vijanden. Want je kunt nog niet echt zeggen dat het echt onderworpen is. Nou, dat zegt Paulus zelf ook, hè? Nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Dus in de toekomst is in principe alles aan hem onderworpen... en hij gaat eigenlijk uit van het feit dat het al zo ver is... maar erkent ook, ja, we zien het nog niet... Dus Paulus is wel zo reëel voor sluiten. als Het is wel zo. En daar is hij van overtuigd. Sterker nog, hij heeft gezien dat Yeshua in de hemel was bij zijn vader. Maar hij moet wel erkennen... Ja, zijn we al zover dat alles onderworpen is? Nou, het lijkt er nog niet op. En wij zijn nu 2000 jaar verder. En wij zijn nog steeds niet dat het echt onderworpen is aan hem. Sterker nog, er zijn verschrikkelijk veel vijanden. En die vijandschap wordt alleen maar groter... En die tegenstand tegen God en tegen zijn woord. Die wordt ook steeds maar groter. En ik weet niet of je het gemerkt hebt. de laatste, Het gaat in een razend tempo. Wat ons bijna inhaalt. Hè? Als je alleen al ziet. Heel de discussie over de gender. Het aangeven van gender. Hè? Heel het principe van man en vrouw. En jongen of meisje. Wordt weggehaald. Het moet allemaal genderneutraal zijn. Er zijn kledingfabrieken die hun... Verwijzing in de kleding van mannelijk, vrouwelijk eruit halen. Het wordt op de Nederlandse stations wordt het niet meer omgeroepen. Dames en heren. Maar beste reizigers, dat is deze week ingegaan. Ja? Serieus. Deze reis, beste reizigers. Het mag niet meer gezegd worden omdat het moet kloppen met een paar mensen die dan zeg maar daar problemen mee hebben. Ja, heeft man en vrouw geschapen naar hun aard. Laat ons mensen maken, heeft hij gezegd. Man en vrouw die onderscheiden zijn en elkaar aanvullen. Het mag niet meer. Het mag niet eens meer vernoemd worden. Zover zijn we nu. En welke, wat hebben we gehoord van de christelijke partijen? Niks. 0,0. Er wordt bijna niet op gereageerd. En let wel, ik ga er niet aan meedoen. Sorry. Ik ga er niet aan meedoen. Dus als we op school zover gaan doen... dat wij er ook op moeten letten zeggen... jongens, sorry, ik doe het niet. Voor mij blijven het jongens en meisjes. Ja. En ik ga niet meedoen met die flauwekul. die een of andere dwaas verzonnen heeft. die het tegen Gods geboden ingaat. Het is een schande. Want je gaat tegen heel de schepping ga je in. en het, het, het gebeurt gewoon. Het is gewoon volop bezig in Nederland. en er wordt, er, wordt niks, er wordt totaal niet op gereageerd eigenlijk. Maar we zien Yeshua met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was vanwege het lijden van de dood. Let op. Dit is een hele belangrijke zin. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Dus hier staat eigenlijk in wat de reden is van zijn dood. Hij zou voor allen de dood proeven. Waarom? Door de genade van God. Bijna niet te vatten, vind ik. Alleen al het feit dat hij zich opgeeft, dat hij zichzelf zegt tegen Yahweh van hier ben ik om uw wil te doen. En dat we door zijn offer terug mogen gaan naar Yahweh. En dat de relatie met Yahweh weer hersteld is door wat Yeshua gedaan heeft. Want het paste hem, Yahweh, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Dus hij is niet geheiligd... door hetgeen wat hij gedaan heeft hier op de aarde. Maar hij is door zijn lijden... is hij geheiligd. Wij zouden veel eerder gaan kijken... naar de wonderen die hij gedaan heeft. De genezingen. Van ja, dat is iets wat, wat heiligheid brengt. Nee, zegt Yahweh, het lijden. Hij is jullie leidsman... van jullie zaligheid. En hij heeft... de heiligheid verkregen... door middel van lijden. Ja, daar schiet je echt van vol. Althans, ik, uh, ik schiet er wel van vol, vind ik. Immers... zowel hij die heiligt... als zij die geheiligd worden... zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich niet... hen broeders te noemen. Nou, dat is... wel zo groot... dat degene die ervoor gezorgd heeft dat wij weer een relatie kunnen hebben met de vader... dat hij zegt tegen ons... jullie zijn mijn broeders. Want wij zijn allen uiteen. Nou, daar heb je al een probleem, denk ik. Als je zegt dat hij God is... Ja. Lucas 8, vers 21... Maar Yeshua antwoordde en zei tegen hen... mijn moeder en mijn broeders zijn deze... die het woord van God horen en het doen... Het is niet die het woord van God horen, punt. En we stoppen ermee. Ja, we vragen wel vergeving. We gaan iedere keer de mist in. Jammer, maar daarvoor is je schoenen gekomen. Nee, daarvoor is je schoenen niet gekomen. Het is het woord van God horen en dat doen. U bent mijn vrienden als u doet wat ik gebied. En niet van mocht het nog eens gebeuren of ik zal het proberen of ik tracht het of wat ook. Dat zegt hij niet. Maar ze stoppen hier. Hier wordt een punt gezet. Een uitroepteken. Hij heeft tegen ons gezegd, jullie zijn mijn vrienden. En hij zegt, ja maar sorry, er staat nog wat achter. Nee, je moet er niet wat bij gaan zetten. Zeg, maar het staat in het woord. Het staat in het woord. Als u doet wat ik u gebied. Daar heb ik niks mee. De wet is, nee die heeft hij zelf vervuld. Daar heb ik helemaal niks mee. Sorry, daar ben je zijn vriend niet vraag ga ik niet zeggen hoor, maar dat is wel de conclusie. Je bent zijn vriend niet, want je doet niet wat hij gebiedt. En hij heeft gezegd, er zal geen jota of titel van de wet verdwijnen totdat alles geschiet is. Is alles geschiet? Nee, niet alles is geschiet. Dus, wij moeten nog wat doen wat hij gebiedt. En als we dat doen, dan zijn we zijn vrienden, dat zegt hij zelf. Want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. hebben we vanmorgen ook gedaan. We hebben te midden van de gemeente hebben we Hem lof gezongen. Wij zijn Zijn broeders, dat zegt Hij. En verder, ik zal mijn vertrouwen op Hem, ja stellen, vervolgens zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Want dit zegt dus Yeshua, ik zal mijn vertrouwen op Hem stellen en zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad om door de dood hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. Wij zijn kinderen van vlees en bloed en Yeshua heeft daaraan deel gehad. Was ook gewoon een mens, net zoals wij, maar wel de Zoon van God. En door zijn dood heeft hij macht gekregen over degene die heerste over de dood. De rechtvaardige, ja. En allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dus de angst voor de dood is een slavernij. Want werkelijk, hij, Yahweh, neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslag van Abraham aan. Goed nagaan, hè. Dus de engelen die constant in zijn nabijheid zijn, die alles doen wat hij wil, die opgedragen zijn om zijn wil te doen, die neemt hij niet aan. En hij neemt het nageslag van Abraham aan. Nou, als wij ons rekenen tot het nageslag van Abraham. Wij zijn geënt in het geslacht van Abraham. Dan denk ik van, dat is toch onvoorstelbaar. Hè? De engelen die exact uitvoeren wat hij wil. Ja? Die constant, hè? dienstbaar in dienstbaarheid. En dan het nageslag van Abraham. Rebellie, opstand. Hè? We zijn alleen maar bezig om tegen hem te strijden. Maar gelukkig... door genade mag je op een gegeven moment veranderen... en mag je met hem gaan strijden. Daarom moest hij, Yeshua... in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat hij een barmhartig... en een getrouw hoge priester zou zijn... in de dingen die God betreffen... om de zonde van het volk te verzoenen. Dus hij is een barmhartig... en een getrouw hoge priester... om de zonde van het volk te verzoenen. En daarom... Om dat te kunnen doen, moest hij gelijk worden aan zijn broeders. Nou, dat, dat kan niet als je God bent. Je kunt niet als je God bent gelijk worden aan ons. Dan zou hij zichzelf moeten verloochenen. Dan heeft hij zichzelf ook wel verloochend. Maar niet in die opzichten dat hij zeg maar, zijn Godheid weg heeft gegooid. Want hoe kunnen je toch in vredesnaam als God zeg maar, mee gaan doen aan zijn broeders en daarin helemaal gelijk worden? Dan heb je een probleem, denk ik. Maar Yeshua, hij noemt ze eigenlijk ook mensenzonen. Yeshua was de mensenzoon die alles heeft gedaan. Waarom? Om de zonde van het volk te verzoenen. En daarin is hij gebleken een barmhartig en een getrouw hogepriester te zijn. Zoals voorzegd. Want waarin hij zelf geleden heeft toen hij verzocht werd, kon hij hen die verzocht worden te hulp komen. Nou dat is nog steeds zo. hè? Hij heeft zelf meegemaakt wat het is om dus verzocht te worden. Om dus allerlei dingen. Nee, zelfs op een gegeven moment dat hij aan het preken was in een synagoge. Dat hem allerlei dingen voorgelegd worden. Zelfs toen hij aan het kruis hing. Op een gegeven moment zei joh, als je echt de zoon van God bent. Kom er dan vanaf, joh, Laat het dan zien en we zullen geloven. Dat is natuurlijk zo'n verzoeking geweest. Want hij was het echt. En als hij dat gedaan had. Dan had hij niet die verzoening kunnen brengen. Dus het is zo vals eigenlijk, iemand die dus eigenlijk zijn leven fel heeft om zijn broeders te redden, dat hij dan door die broeders eigenlijk aangeklaagd wordt, joh, laat het even zien, hè? dan zullen we je geloven. En als hij dat zou doen, dan zou zo'n dus hele verzoeningswerk zou dus voor niets zijn geweest. Daarom, Hebreeën 3 vers 1, heilige broeders en zusters, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de apostel en hoge priester van onze belijdenis Messias Yeshua. Let erop, zegt Paulus. Hij is getrouw aan God... die hem aangesteld heeft... zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Nou, weer een bewijs... dat Yeshua geen God is. Want hoe kan... dan aangesteld worden als hij God is? Want God, dan heb je alle macht... en hoe kun je dan, zeg maar, dan toch nog aangesteld worden? Want de Messias is zoveel meer heerlijkheid waard geacht... dan Mozes, evenals hij die het huis gebouwd heeft... meer eer ontvangt dan het huis zelf. Nou, ik heb dat wel eens laten zien... Hè, aan die uh, Fracadia familia, familia... in Barcelona. Dat is nog steeds niet afgebouwd. Ze hopen nu dat het in 2025 afgebouwd is. En dat is van Gaudi. Iedereen weet dat hij Gaudi is, natuurlijk een enorm beroemde architect... die al lang overleden is... maar zijn werk is nog steeds niet af. Er wordt nog steeds aan gebouwd. En... Het gekke is natuurlijk dat Gaudi eigenlijk de eer ontvangt en terecht. Want hij heeft het ontworpen. Maar hij heeft het niet eens zelf gebouwd. Want hij is lang overleden. Nee? Maar toch ontvangt hij nog steeds de eer. En dat klopt. Dat is helemaal ook volgens de schriften. Degene die het huis gebouwd heeft, die ontvangt meer eer dan het huis zelf. En het gebouwd is dan ook zeg maar, het ontwerpen of het getekend zijn. En elk huis wordt er iemand gebouwd. Maar hij die alles gebouwd heeft, is God. Nee? En het gekke is... Dat Java alles geschapen heeft, maar niet de eer ontvangt die hij daarvoor eigenlijk verdiend heeft. Want je kunt je eigenlijk, net zoals Johan zei, je kunt je eigenlijk verbazen en verwonderen over alleen al over wolkenpartijen. Hè, hoe, de, hoe mooi dat in elkaar zit. En ja, over alles kun je je eigenlijk verbazen. Hè. Over een grasprietje, over uh, een beetje wat erop zit en noem maar op. De bloemen. En Mozes is wel trouw geweest in heel zijn huis. Maar als dienaar. Om te getuigen van wat later gesproken zou worden. Mozes heeft gewoon als een dienaar gediend. En heeft dat getuigen heeft hij dus alles, heeft alles opgeschreven. En daar wordt nog steeds uit geleerd. He? Sterker nog, Mozes is eigenlijk de grootste autoriteit als het gaat over de Bijbel. Dat zeggen de joden ook. He? Als het niet in de Torah staat, nou, dan geloven we het eigenlijk niet. Want de Torah is direct van Yahweh aan Mozes gegeven. Dat is eigenlijk onze grote getuigen... ...van wat Java gezegd heeft. Dus dat is de grootste autoriteit. Tot Yeshua. De Messias echter is getrouw over zijn huis als zoon. Dat is natuurlijk een heel andere perceptie die je hebt. Want of iemand nou zeg maar trouw is in een huis omdat hij die dient, omdat hij die alles bediende... ...dat is natuurlijk wel een hele andere trouwheid als iemand die echt getrouw is als zoon... Want de zoon is eigenlijk ja, toch de opvolger. Nou is dat een beetje moeilijk in het principe van God zijn. Hij kan niet God opvolgen. Maar hij blijft wel zijn zoon. En zijn huis zijn wij. Als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. is tweeledig. We moeten de vrijmoedigheid en de roem van de hoop. Blijven vasthouden tot het einde toe. En niet zomaar vasthouden. ...maar onwrikbaar. Dus wij moeten ook niet twijfelen... ...wat Jacobus ook zegt... ...dan ben je een golf van de zee gelijk... ...die heen en weer geslagen wordt. Nee, wij moeten onwrikbaar vasthouden... ...aan onze blijdnis. En dat is... ...dat Yeshua... ...getrouw is over zijn huis... ...als zoon, staat er. En niet als God... ...maar als zoon. Daarom... ...zoals de Heilige Geest zegt... Heden, indien u zijn stem hoort. En dan zeggen hij ja, heel ik heb het niet gehoord. Ja ik heb het wel gehoord, maar ik heb het eigenlijk niet gehoord. Want er had er wel wat ge ge gebeurd. Of er moet er iets speciaals gebeuren. Er moet echt een wonder gebeuren. Wil ik tot geloof kunnen komen. En dan zeggen maar dat wonder is toch gebeurd? Nee. Nee, volgens mij niet. Ik zeg, ja het grootste wonder is gebeurd. Dat God zijn zoon gezonden heeft. En dat hij Zoon zijn leven gegeven heeft om te sterven voor onze zonden. Dat is het grootste wonder wat ooit plaats heeft gevonden hier op aarde. En wil jij een nog groter wonder? Als dat al niet voldoende is... Hè? Dat is eigenlijk hetzelfde als wat met die gelijkenis van die rijke man met Lazarus. Dan moet Abraham zeggen, moet luisteren... Ze hebben Mozes en de profeten. Als dat al niet meer voldoende is, dan zal niks meer helpen. En dat is in dit geval ook zo. Als dit niet voldoende is, dan is er niks meer... Dus heden indien u zijn stem hoort, verhard uw hart niet, zoals bij de verbittering, op de dag van de verzoeking in de woestijn. En wanneer treedt nou verbittering op? Verbittering treedt op als je teleurgesteld bent, iedere keer eigenlijk ook, uh, je wil bepaalde dingen en het lukt niet. Dan raak je verbitterd. Wat het gaat steeds slechter met je, op wat voor manier dan ook. En je ziet dat het bij anderen steeds beter gaat. Annemieke heeft het ook al even gezegd, hè. Rak je verbitterd en verbitterd is een hele slechte ontwikkeling. Want verbittering dat treft niet alleen jezelf, maar dat treft de hele omgeving. En als je je daar niet van bekeert, dan vreet het in. Dan vreet het echt in. Verbittering heeft een splijtende werking. Het is verwoestend voor een familie, naasten en vrienden. En ik weet waar ik over spreek. Handelingen 15, vers 39. Er stond daarom verbittering, zodat ze uit elkaar gingen... en Barnabas Marcus meenam en per schip naar Cyprus vertrok. Bijna niet te voorstellen dat degene die deze brief schrijft... hier ook aan meegedaan heeft. Paulus kreeg ruzie met Barnabas. En waarom? Omdat hij niet meegegaan was op een van zijn reizen. Barnabas had een ander plan... En Paulus was daar boos over en ze konden niet tot elkaar komen. Iets wat je niet snapt, want als je die brieven van Paulus leest, hij zit overal mensen te vermanen. En let op die, hij, hij noemt zelfs mensen bij namen. van stop nou eens een keer met dat gebekvecht. Hij zegt mensen in de omgeving daarvan van let erop dat ze nou eens een keer goed met elkaar om, overweg kunnen. En zelf heeft hij er ook last van, dus hij ontkomt er zelf ook niet aan. Maar het is wel heel kwalijk. En zeker als dat zo in Gods gemeente voorkomt, dat mag niet voorkomen. Maar het bestaat wel: Er was een verbittering, ze gingen uit elkaar. En ze hun wegen scheiden. De enige oplossing tegen verbittering is bekering. Daar hebben uw vader mij verzocht in die woestijn, ze hebben mij op de proef gesteld en mijn werken gezien. En niet eventjes 40 jaar lang. 40 jaar lang. Dat is lang, hè? Wij zijn natuurlijk nog niet eens lang geleden, 40 jaar getrouwd. En als je achteraf kijkt, zeg je, ja, het is ongevlogen. Als dus je voorstaat staat, is 40 jaar vrijzegang lang. Achteraf zeg je van, ja, valt eigenlijk wel mee. Ik kan nog wel 40 jaar. Maar hier, 40 jaar lang, hebben de Israëlieten genoten van de aanwezigheid van Yahweh... En al zijn wonderen elke dag meegemaakt. Elke dag kregen ze het mannen op een bord. Elke dag, hè. En op een gegeven moment denk ik van... Ik denk dat de eerste paar weken is er een enorme verwondering geweest. Het is dus toch onvoorstelbaar, hè. Dat elke ochtend ligt daar gewoon brood op de grond. En je raapt het op. En dan op de vrijdag, hè. Dus op de zesde dag ligt er voor twee dagen... En dat gaat maar door. Hè? En we hoeven er niks voor te doen. Het enige wat we doen is buiten stappen, oprapen... de tent inbrengen, bakken en je hebt eten. Het is natuurlijk verbazingwekkend... dat je eigenlijk niet hoeft te werken voor je brood... maar dat ze het gewoon zo kregen. Maar dat is heel gek. Je wordt gezegend... en toch op een gegeven moment gaan ze eraan wennen. Van, ja, het is gewoon normaal geworden. Het is gewoon je dagelijkse ritueel geworden... om dus zeg maar dat mannen te gaan halen. En, uh, nou, Ik stel me dat zo voor. Hè? Van, uh, Ga jij vandaag... Uh, ja, Ik heb geen zin hoor. Ik heb het gisteren gedaan. Dan moet iemand anders het maar doen hoor. Zo gaat dat. Dat merk je zelf in je eigen gezin. Van als je klusjes krijgt om te doen. het gaat een poosje goed en dan komen ze in opstand. Moet ik het alweer doen? Moet ik alweer? We mannen halen? Ah, de stomme mannen. Elke dag moet ik dat gaan halen. Zo zitten mensen in elkaar. Het is verschrikkelijk eigenlijk. 40 jaar lang elke ochtend mannen, en 40 jaar lang zorgde Yahweh voor water. Zozeer zelfs dat de stroomwater... hun achtervolgde staat. Er. Die stroom ging gewoon met hen mee. Dus ze waren op pad. Je kunt je bijna niet voorstellen, maar het, is, ja, het staat in het woord. Dus ik geloof het, ik geloof het gewoon. Dus hun trokken op... en die stroom die trok gewoon met hem mee. Die kabbelde gewoon zo naast hen. En dan wisten ze eigenlijk dat Yahweh bij hen was. Want het water ging mee. Veertig jaar lang... en wat zegt Yahweh... Ze hebben me op de proef gesteld. Ze waren niet dankbaar. Ze waren niet blij. Ze hebben al zijn werken gezien. En ze hebben rebellie. Sterker nog, ze waren verbitterd. Verbitterd waren ze. En Java raakt ook verbitterd, staat er. Daarom ben ik toornig geworden op dat geslacht. En ik heb gesproken. Altijd dwalen zij met hun hart. Altijd. Het is nooit goed. En ze hebben mijn wegen niet gekend... En ze hebben erop gelopen benen. Hij heeft een weg van hen gebaand. Dwars door het water heen. En toch hebben ze niet erkend dat het Gods weg was. En dat God hun door het water de woestijn inleidde om dingen te leren. Ze hebben het niet gekend en erkend. Daarom, zegt Yahweh, heb ik in mijn tongen gezworen... ze zullen mijn rust niet binnen gaan. En dat is ook gebeurd... Ziet er op toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn vol ongeloof, om daardoor afvallig te worden van de levende God. Het is opgeschreven als een enorme les voor ons, van letter op, letter op letter op. Maar vermaal elkaar elke dag zolang men van een heden kan spreken. En dat is nog steeds zo, hè. We kunnen nog steeds spreken van de heden. Dus ook weer vandaag word je vermaand, laat je niet verharden. Word niet verbitterd. En zeker niet door de verleiding van de zonde. Want we hebben deel aan de Messias gekregen. Als wij tenminste het beginsel van de vaste grond van het geloof tot het einde toe onwrikbaar vasthouden. Nou wat is nou het beginsel van de vaste grond van het geloof? Wat is dat nou? Dat begint met het sma. Dat begint met het sma. Hoor en doe. Hoor en doe. En er zijn natuurlijk nog een aantal andere dingen die erbij horen. Maar dat is eigenlijk het begin. Hoor en doe. En blijf letten op de weg van de Heer. Terwijl er gezegd wordt. Heden, als u zijn stem hoort, verhardt dan uw hart niet. Zoals in de verbittering. Ze noemen, ze hebben het zelfs zo genoemd op een gegeven moment. Ja, die tijd in de woestijn, dat was de tijd van de verbittering. Want hoewel sommigen die stem gehoord hadden. dus ze hebben wel gehoord. Hebben ze ja weer verbitterd maar niet allen die onder leiding van Moos uit Egypte waren getrokken. Gelukkig was er een klein overblijfsel dat wel luisterde. Op wie is hij dan 40 jaar lang vertoond geweest? Was hij het niet op hen die gezondigd hadden... van wie de lichamen zijn gevallen in de woestijn? Het zijn ook degenen die achtergebleven zijn in de woestijn... die er ook niet meer uitgekomen zijn. En dat is eigenlijk het, het typerende van de woestijn. In de woestijn moet je dus leren... En in de woestijn leer je eigenlijk om te vertrouwen op Yahweh... en om tot hem de toevlucht te nemen... en te letten op de dingen die hij doet in die verdrukking. Dat is eigenlijk de bedoeling van de woestijn. Doe je dat niet, doe dat niet dan blijf je achter in de woestijn. Dan word je er niet uitgehaald. Dat is heel triest, maar het is wel de les die daar staat. En aan wie heeft hij gezworen dat zij zijn rust niet zouden binnengaan dan aan hen die ongehoorzaam geweest waren. Dus degene die wel luisterde, die vielen hier niet onder. Terwijl je wel zou zeggen dat hij dat gezegd had, want hij zei het tegen het hele volk. En Mozes heeft dat zich ook aangetrokken. En toch viel Mozes eigenlijk niet onder, hè? alhoewel Mozes niet binnen is gegaan. Mozes is ook achtergebleven in de woestijn. Zei het dan net aan de rand. Zo zien wij dat zij niet konden ingaan vanwege hun ongeloof. Dus niet door wat ze zeiden, niet door wat ze deden, maar gewoon omdat ze het geloof niet hadden. Ze, ja, ze zagen, eigenlijk hebben ze geloof kunnen hebben door het aanschouwen en ze hebben geweigerd, ze wilden niet geloven. Hebreeën 4 vers 1, laten we er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven, terwijl de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds van kracht is. Nou, dat heeft hij 2000 jaar teruggeschreven. Hè? En het is nog steeds ja, zo actueel als ik weet niet wat. Hè? Want we hebben nog steeds de belofte om zijn rust binnen te gaan. Sterker nog, wij genieten ervan om elke Sabbat in een stukje rust te gaan. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Nou, dat vraag je eerder af. Hè? Hebben hun dat begrepen in de woestijn, de Israëlieten? Ze hebben het niet begrepen, nee. Ze hebben niet begrepen dat alles wat ze mee moesten maken, dat dat het evangelie was. Ze hebben hetzelfde gezien, hetzelfde meegemaakt. Die, die zeggen van, nou ja, nee, dat is te groot, dat gaan we niet redden, het zijn reuzen. Die hebben alleen maar gekeken op de omstandigheden, maar niet eigenlijk op Jahwe en die andere twee. Die hebben die reuzen gezien en zeiden, ah, zonde van die reuzen zeg, die zullen straks... Euh, met een heel ander perspectief naar het naar gekeken. Ja, die worden straks de benen afgehaakt, nee. Dus, maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel. Waarom niet? Omdat het niet met geloof gepaard ging. Dat is cruciaal. Het moet met geloof gepaard gaan. Dus je kunt zien wat je wil. Je kunt wonderen meemaken. Je kunt tekenen meemaken. Maar als je niet het geloof hebt, dan heeft het helemaal geen zin. Kijk maar naar de Israëlieten. 40 jaar lang. Allerlei dingen meegemaakt. Het heeft geen enkel verschil uitgemaakt. Alleen maar voor een heel klein groepje mensen. Bij hen die het hoorden. En dan hier, net wat Roos zegt, gaat het over het schema. Dus het horen en het doen. Het omzetten in acties. Dus het geloof... Het moet met geloof gepaard gaan... maar het moet ook met het schema gepaard gaan. Wij die tot geloof gekomen zijn... Gaan immers de rust binnen. Zoals hij gezegd heeft. Daarom heb ik in mijn toon gezworen. Mijn rust zullen ze niet binnengaan. En dat terwijl ze werken. Al sinds de grondleiding van de wereld voltooid zijn. Dus hij heeft al. Die rust was er al. Sterker nog hij zegt op de zevende dag. Al dat hij gaat rusten. Dus die rust is een feit. Die is er gewoon. Toch zegt hij. Ik heb gezworen in mijn toon. Ze zullen mijn rust niet binnengaan. En dat gaat gelden voor heel veel mensen. Ben ik bang. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. Het is mijn dag, heeft hij gezegd. Zes dagen heb ik gegeven voor de mensen. Zes dagen, dan mogen jullie alles doen wat jullie willen. De zevende dag is mijn dag. Ik heb hem apart gezet, ik heb hem geheiligd. En ik heb mijn rust daarop gebaseerd. Daarom heb ik in mijn toorn gezworen. Mijn rust zullen zij niet binnengaan. En op deze plaats opnieuw. Zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan. En dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was. Niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid. Let op hun ongehoorzaamheid. Dus het staat er. Ze lezen het elke zondag voor, gedenkt de sabbatdag. Ze doen het niet om het in plat Nederlands te zeggen. Ze verrekken het om het te doen. Ze hebben allerlei dingen verzonnen om te komen op de zondag. Dat het toch die dag is. Bepaalt hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden. En wanneer is dat heden? Dat gaat met je mee. Dat heden loopt naast je. Elke dag weer. Elke dag weer is het het heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna de David zegt. Zoals al eerder gezegd is. Heden, als je zijn stem hoort. verhard dan uw hart niet. En elke keer als ze horen. Het is de sabbatdag, Je denkt de sabbatdag dat Gij die heiligt. Dan hoor je zijn stem. Want wie heeft dat voor het eerst gezegd? Yahweh. Yahweh heeft gezegd dat is mijn dag. Verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen dan in de rust gebracht had... zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag. Halleluja. Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is... die heeft zelf ook van zijn werken gerust zoals God van de zijnen. En wie is dat dan? Dat gaat over Yeshua. Yeshua die zijn werk gedaan heeft... En de rust is binnengegaan zoals God gerust heeft van de zijne. Wat wij niet kunnen begrijpen. Dat God rust nodig heeft. En toch zegt hij het gewoon. Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan. Opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Het is een voorbeeld. Heel Het lijden van het volk Israël is een voorbeeld opdat wij dat niet zullen volgen. Hoe triest het ook klinkt. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gevrechten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Nou, en het is zo frappant. Want wat, wat doe je met. Hé, dus ook met die. Tsitsi met die Mensen erger zich eraan. Zozeer zelfs dat, dat ik aangesproken word. Zeg nou. We waren bij iemand geweest, dat hebben we nog nooit gezien. Ik keer daar koffie aangeboden. En we hebben gewoon gezellig gekletst. Achteraf hoor ik van: Ja, de volgende keer als je komt, wil je alsjeblieft niet zo nadrukkelijk aanwezig zijn. Ik zei: Ik heb bijna niks gezegd. Ik zeg: Of het moet zo zijn dat iemand ze heeft geërgerd aan die Tsitsitsits. Nou, dan gaat het over jou, ja, zei ze. Wil je die voor te afdoen? Want daar hebben we ons verschrikkelijk aan geërgerd. Ik zei, die ga ik niet afdoen. Sorry. Als ik die af moet doen, dan kom ik niet meer. Het is, het is een opdracht van Yahweh. En, dat is, en, en je ziet het, hè? mensen ergeren zich. Mensen ergeren zich. Omdat ze herinnerd worden aan de woorden van Yahweh. En het mag niet. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie we rekenschap hebben af te leggen. Dus even stiekem wat doen. Heeft er geen zin, joh. Het heeft totaal geen enkele zin. Ik heb het ook gedacht, hoor. Maar het is zo dwaas. Het is zo dwaas om voor de schepper van hemel en aarde te gaan doen. Alsof hij je niet ziet. Of, en dat zeg ik ook regelmatig tegen die mensen. Of om een andere stem te gaan gebruiken als ik in de Bijbel lees. Ja, mocht het nog eens gebeuren. Doe even normaal joh. Je bent toch niet met een acteur, acteerstukje bezig. Je gaat niet denken dat hij daar intrapt. Dat je, dat je beter of geloviger bent... omdat je een bepaalde stem hebt als je tot hem spreekt. Ik zeg, ik walg ervan. Als een van mijn kinderen zo tegen mij... ik zeg, doe even normaal joh. Je bent er gewoon mijn zoon. Je kunt er normaal tegen me spreken. Ze dus hou je daar ergens anders... Dan, dan praat je wel normaal. En dan zeg je dat ik je vader ben... en dan ga je zo raar tegen mij lopen doen. Dwaas toch zeker. Nou gelukkig zijn, een aantal mensen hebben dus... dat te harten genomen en die praten nu normaal met een gebed, vind ik helemaal geweldig. Maar anderen die zeggen nee nee nee nee nee, je moet uh, je moet dat merken. Gelaat gepraat en gewaat, dat is het. Maar goed, nu we dan een grote hoge priester hebben die de hemel is doorgegaan, namelijk Yeshua, de zoon van God, laten wij aan deze beleidenis... vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Nou, dat is raar. hè. Maar als hij dan God zou zijn, dan kan hij toch niet verzocht worden? Hoe kan dat nou toch? God is het kwaad te hij is op dezelfde wijze als wij verzocht. Hij was gewoon mens. Maar zonder zonde. Zonder zonde. Hij heeft niet Betwijfeld. Hij heeft niet gedwaald. Hij heeft niet meegegaan in de verleidingen. Hij is oprecht gebleven. Hij is standvastig gebleven tot het einde toe. Onwrikbaar. En toch liefdevol. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen... tot de troon van de genade... opdat wij barmhartigheid verkrijgen... en genade vinden... om geholpen te worden op het juiste tijdstip... En dat is het tijdstip waar je zegt... Wij kunnen dat niet bepalen. Wij weten niet wanneer iemand ervoor open staat of wanneer iemand op het juiste moment... Je kunt alleen maar proberen... op tijdstippen die gegeven zijn... dan mensen aan te spreken. En ja, soms is dat het verkeerde tijdstip. Of soms landt het niet. Of soms gaat het verkeerd. Soms gebruik je de verkeerde woorden. Het mooie is eigenlijk dat ja, wij het allemaal kan gebruiken. Ik heb wel eens gezegd... God kan met een kromme stok een slag staan. Heeft hij in mijn leven gedaan een mooi verhaal trouwens dat een, ja, het is een heel mooi verhaal wij zaten in de gifmede gemeente en dat is natuurlijk een hele strenge kerk en vrienden van ons waar we bijbelstudie mee deden die zaten dus, een, eentje zat in de hervormde kerk en de ander zat in de Gifmedekerk. en de vriend die wordt dus oudling, en die vraagt aan ons we hadden dan zijn mannenclubje en de vrouw hadden een eigen clubje en die vraagt aan ons willen jullie aanwezig zijn als ik tot oudling bevestigd word want dat is voor mij een hele belangrijke dienst en ik zou het geweldig zijn als dus... mijn bijbelstudiegroep... de broeders waar ik dus... alles mee deel... als die erbij zijn. Nou, we waren bij z'n tweeën... uit de gemeente En we vroegen bedenktijd. Schandalig, maar goed. Zo, zo was het eenmaal. Dus we lopen naar huis en mijn vriend. was steeds mijn beste vriend thuis. Die zegt: dat kan niet André, we kunnen, we kunnen daar niet... Uh, want kijk, in ons dorp was de ene kerk stond hier en de andere kerk stond daar dus als we naar de kerk gingen, dan liepen wij dus tegen de stroom in van onze eigen kerkmensen dus iedereen, omdat het op dezelfde tijd de kerk begon, iedereen wist dat we dan naar een andere kerk gingen ja, hij zei, dat gaan we niet doen, hij zei, dat, dat, dat kan niet hij zei, of we moeten iets verzinnen dat wij dus eerder gaan, en dan de, dat de vrouwen met de kinderen dus ik zeg: jongens luister, ik zeg: voor mij is het heel simpel ik zeg: als ik niet naar die dienst kan gaan, dan stop ik met die Bijbelstudie. dat is raar, zegt hij ja, ik zeg ik wel, ik zei, ik, dat, dat kan ik niet als ik niet in het openbaar ervoor uit kan komen dat hij voor mij een broeder in het geloof is, wat doe ik dan in Vredesnaam in de Kerk. Ik zeg, dan kan ik niet meer. Dan, dan kan ik ook geen Bijbelstudie meer met hem doen. Ik zeg, dan voel ik mij zo'n huigelaar. Ik zei dus ik ga en ik neem mijn hele gezin mee. Het was bijna kerst. S'avonds dus de avond van tevoren, zaterdagavond. Het was het niet makkelijk hoor, want we hebben er best mee zitten worstelen. Mijn besluit stond vast, maar toch. Zit je met alle dingen in je hoofd te halen. Hoe gaat het ontvangen in de kerk? We zouden met het hele gezin gaan. Onze vriend ook he, ging ook mee, hè. He. vond het zo overtuigend. daar ga ik ook mee. Oké. Okay. Dus s'avonds zeg ik zo uit de grap tegen Annemiek van ja, ach. Ze we gaan er gewoon naartoe. We laten over ons heen komen. En je weet nooit, hè, hoe God met een kromme stok een rechte slag kan slaan. Dat heb ik geweten. Dat, heb, dat deed hij dus. In de dienst, wij kwamen de kerk binnen. Wij waren het allemaal niet gewend, hè? Dus wij komen de kerk binnen. Staat er een levensgrote kerstboom? Ik denk, oh nee, jongens. En de kinderen. Oh, papa, kerstboom! Oh, mooi, mooi, mooi! Je vond het helemaal geweld natuurlijk. Een kerstboom in de kerk, niet te geloven. Dus gaat goed. Hadden ze gereserveerde plekken helemaal voorin, in. De dus we zaten op de eerste rij, vlak bij die kerstboom. De kinderen genoten. Dan de de oudling van dienst komt er, weet je wel, en dat gaat allemaal heel uh, officieel. Dus die komt dan en die zegt dan: van, Ja, de, de, de dominee was een vrouwelijke dominee. Ik denk: Nou, hoe laag kun je zinken, Hoe laag kun je zinken? En ja, dan dacht ik: echt, Hoe laag kun je zinken? Da, vrouw, nou, jongens, dit is echt erg, hè? Nou, gaat het echt. We krijgen echt alles over ons uitgestort, hè? Maar ze er voor mij. En daar raak ik nog steeds ontroerd van. God heeft me toen echt gigantisch beet gegrepen. En echt met een. Nou ja, wat krommerslok echt met zijn woord, met zijn woord, ja, heel duidelijk. En smiddags werd het nog eventjes bevestigd in onze eigen kerk, hadden we nog eigen dienst en werd het nog eventjes over overgedaan. En ik kon er niet meer onderuit. Sinds die tijd ben ik ook zeg maar dus het bezwaar dat je hebt tegen het prikken van vrouwen heb ik aan de kant gezet, want als God die mensen gebruikt, wie ben ik dan om te zeggen? In ieder geval dat was een hele mooie dienst. <laughs> Amen.